Ik heb verkeering sinds een week met Alida, Alida. Het is het keukenmeisje van een hospitaal, hospitaal. Zij kookt altijd weer een uitgebreid diner, zij zorgt voor de vitamine ABC. Ben verliefd, ben verliefd op de keukenmeid, al oh, wat ben ik gelukkig met haar. Dat is waar, het is een schat, het is een bot, het is een leuke meid. Blauwe ogen en prachtig blond haar. Wat een haar! avonds bij het luiden van de gong voor het diner. Dan gaan we naar de keuken zo gezellig met z'n twee. Ben we lief, ben we lief op de keukenmein. Oh, wat ben ik gelukkig met haar! Ik heb die in die ene week pas goed geleerd. Wat een vrijgezel toch eigenlijk ontbeert. tara. Eigen haart is goud het is beslist een feit. Met zo'n vrouwtje vind ik vast gezelligheid Ben verliefd, ben verliefd op de keukenmeid Oh, dan ben ik gelukkig met haar Dat is waar. Het is een schat, het is een dot, het is een leuke meid Blauwe ogen en prachtig blond haar Wat een Des avonds bij het luiden van de voor het diner Dan gaan we naar de keuken zo gezellig met z'n twee Ben verliefd, ben verliefd op de keukenmeid Ralla, la la, Ralla, la la la Ralla, Ralla, la Ralla, Ralla, la la, Ralla, la la Ralla, Ralla, la la, <laughs> Ralla, la la, Ralla, la, avond ga ik weer met mijn schatje uit En dan vraag ik of zij worden wilde bruid Zoek dan gauw het aardig huis voor haar en mij Met een net en helder keukentje erbij Ben verliefd, lief, ben verliefd lief op de keukenmeid Ja Dat is waar, ja is waar, ja is waar Het is een schat, het is een dokter En s'avonds bij het luiden van de gong voor het diner draven we naar de keuken zo gezellig met z'n tweeën.